7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Goedemorgen allemaal. Het kabinet past de inlichtingenwet toch iets aan na de uitkomst van het referendum. En ouders moeten steeds vaker financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De PvdA zegt dat er niet kan worden gewacht tot het kabinet met een totaalplan komt... om de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken.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 Vanwege de grote migratiestroom vanuit Venezuela... trekt Nederland 100.000 euro uit voor detentiecentra op Curaçao. Ook stuurt minister Blok medewerkers van de IND naar het eiland. Die gaan helpen bij het bepalen van de status van gevluchte Venezolanen. Verder wil Blok weinig doen en zal hij geen actieve hulp bieden. Hij ziet het vluchtelingenbeleid van Curaçao, Sint Maarten en Aruba... als een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. En bij problemen is het volgens de minister... aan de vluchtelingenorganisatie van de VN om een oplossing te vinden. President Trump gaat onderzoeken of nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen ingevoerd kunnen worden tegen China. Het is een reactie op de heffingen ter waarde van 50 miljard dollar die China woensdag aankondigde op onder meer sojabonen en vliegtuigen. Trump noemt dat oneerlijke wraak van de Chinezen. Die hadden met hun heffingen gereageerd op belasting die de Amerikanen eerder die dag hadden ingesteld op 1300 Chinese producten.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 Het weer er nog, het is vrij zonnig vandaag... maar er ontstaan wel wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en op sommige plaatsen kan het zelfs 20 graden worden. ANBB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Een ongeluk op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort... zorgt voor drie kwartier vertraging tussen IJsselmonde en het knooppunt Benelux. Dat is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... via de oost- en noordkant van Rotterdam. Dus over de A16 en de A20. Door die file loopt het weer vast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de keteltunnel natuurlijk, al twee kilometer. File en een stukje verderop voor het knooppunt Benelux staat 5 kilometer. Samen kost je dat al een kwartier. Ook op de A15, maar dan vanuit Gorkum naar Rotterdam. Er staat tussen Gorkum en Sliedrecht in totaal 7 kilometer file. De Noordtunnel even verderop is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Maar je kan er nu weer doorheen. Zondag. Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Eetip, hey, desnoods fake je dat je een druk hebt. Wanhop is zo onaantrekkelijk. Vind hem niet smeken, dat staat heel wanhopig. Jij ja, vindt? Ik neem die zaak van jou over. Zuidas. Zondag om kwart over negen bij BNN Vara op NPO 3. Beleg met Sinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 Dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sintvestnl slash Duits vastgoed. Sinfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. In centro, un gependa kuwa wa kawaida zaidi Kwaza bababu, in centro, sasapia In centro, kwenye, redio, suv. In centro, ja, IT-company.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 Kies een abonnement van drie of zes maanden vanaf 15,95 per maand. Nu met 50% korting op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over zeven is het. De wet op de inlichtingen en veiligheid wordt dus toch aangepast. Daar zijn de coalitiepartijen het over eens geworden. En dus contact nu met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er gaat dus toch wat gebeuren met de uitslag van het referendum. Ja, die nee-stem wordt toch niet uh, volledig uh, naast het, uh, naast het uh, kabinet neergelegd. In ieder geval, dat is het idee. Want de coalitie zat er natuurlijk mee in zijn maag. Hè. Ze waren er ook verdeeld over, wat doen we er nou mee... dat die meerderheid op dat, uh, tijdens dat referendum tegen heeft gestemd... een nee-stem heeft gegeven. Maar goed, gisteravond is er overeenstemming bereikt... door de coalitiepartijen. Er worden wat dingen veranderd, vooral zwart op wit gezet een beetje in de hoop om de zorgen van al die nee-stemmers weg te nemen. Maar de wet gaat wel gewoon op 1 mei in. Maar welke aanpassingen komen er dan? Ja, je moet, uh, je moet denken aan wijzigingen... die gaan bijvoorbeeld over hoe lang de data bewaard mag blijven. Het oorspronkelijke idee was drie jaar... en nu gaan ze elk jaar opnieuw bekijken... of dat nou nodig is om die data te bewaren. En ook wordt er strenger bekeken wie, met wie je de data mag delen... met welke andere buitenlandse dienst... Dat mag straks alleen maar met landen... die werken volgens de Nederlandse democratische normen. Uh, en er worden nog wat dingen zwart op wit gezet... die gaan over hoe gericht je mag zoeken. Het idee is zo om dat sleepnet, hè, waar het veel over is gesproken... veel kritiek over was, om dat wat kleiner te maken. Maar, Jurgen, dit is vooral een technische aanpassing... want ja, het was natuurlijk niet in eerste instantie het idee... om uh, lukraak in uh, het wilde weg te gaan zoeken... Maar er wordt nu zwart op wit opgenomen in de wet... dat er gericht moet worden gezocht. Ja, maar zijn al deze aanpassingen die je net noemt genoeg voor de nee-stemmers? Ja, de nee-stemmers, de oppositiepartijen... ze zijn natuurlijk blij dat er iets gebeurt met die nee-stem... dat er een aantal aanpassingen worden gedaan. Maar ze zeggen, ja, het gaat wel om details. Om details die misschien in sommige gevallen anders ook hadden gemoeten... omdat ze bijvoorbeeld mondeling waren toegezegd. Echt hele grote wetswijzigingen zijn het dus niet. Ja, maar goed, er waren ook coalitiepartijen... die eigenlijk helemaal niks wilden veranderen aan de wet. Dus ja, dan kan je zeggen, alles is winst. Ja, dat is waar. Klopt. CDA bijvoorbeeld. Die wilde de wet helemaal niet aanpassen. De beredenering van Buma was... Ja, je weet nooit precies wat die kiezer bedoelde met de nee-stem. Dus weet je ook niet welke aanpassingen je moet maken. Hij was er best stellig in. En ook de VVD, hè, ze wilden de hoofdlijnen overeind houden... Maar goed, er zitten meer partijen in een coalitie. D66, denk daar aan. De partij van het referendum. Ja, die kon politiek echt bijna niet verkopen... om helemaal niets te doen met die nee-stem. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. Ze zijn tot de overeenstemming gekomen. Het is overigens wel een grappig detail... wat je gisteren achter de schermen merkte... als je mensen van de CDA en VVD sprak... over wat er nou precies is gebeurd. Ja, die wilden allemaal benadrukken... de hoofdlijnen blijven overeind... Maar als je mensen van D66 sprak, dan zeiden ze... ja, het is gelukt om aanpassingen te maken. Dus zo wordt dat ook weer naar buiten gebracht. Nou, we gaan eens kijken wat de nee-stemmers ervan vinden. Althans, in reactie. Dankjewel, je Marleen, Marleen de Roy in Den Haag. Want ik praat door, praat door over dat referendum... en de uitkomsten dus van dat coalitieoverleg met Hans de Zwart. Hij is directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie... Bits of Freedom. Meneer de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie? Nou ja, op basis van deze berichtgeving uh, vinden wij de toezeggingen van het kabinet echt uh, vol, volstrekt onvoldoende. En uh, we vinden dus dat het kabinet niet naar de tegenstem uh, luistert op deze manier. U, u, u vindt dat u helemaal niet tegemoet gekomen bent? Nou, we zijn op, op, op, als deze berichtgeving klopt, hebben we natuurlijk de tekst nog niet gezien, uh, dan, dan, dan lijken dit ons toch vooral cosmetische wijzigingen. Dus um, het probleem, de kern van het probleem, namelijk dat er op grote schaal ongerichte informatie over onschuldige burgers bij de dienst in het gaan komen. Er wordt niet opgelost als je, als je toezeggingen die al gedaan waren uh, in de wet vastlegt. Dat is natuurlijk wel netjes om te doen. Maar dat is niet uh, waar het grootste probleem lag. En waar we in die nee-campagne uh, tegen geageerd hebben. Want u had eigenlijk vijf punten geformuleerd hè, die uh, eigenlijk veranderd zouden moeten worden. En u zegt, nou ja, daar is een klein beetje van is een klein beetje naar gekeken, maar het is veel, veel te weinig. Ja, dus die vijf noodzakelijke verbeterpunten... Um, het kabinet adresseert met deze reactie geen van die vijf punten. Maar... En daar kan de tegenstemmer dus volgens mij ook echt geen genoegen mee nemen. Maar bijvoorbeeld die bewaartermijn, die is nu uh, teruggebracht naar één jaar... D dat is toch wel een ding dat ook uh, een pijnpunt was. Ja, dus het verlagen van die bewaartermijn is wellicht een concrete verbetering. Maar als er gegevens worden bewaard die sowieso niet thuishoren bij de geheime diensten dan vind ik dat je daar nog steeds niet zo erg veel aan hebt. Nou zei u twee weken geleden nog uh, met, met een aantal andere belangenverenigingen... Uh, we gaan naar de rechter. Als de wet niet voldoende wordt aangepast door de regering... wat gaat u dan doen? Ja. Gaat u daarmee door met die gerechtelijke stappen? Het nou ja, klopt, we zijn met een brede coalitie van mensenrechtenorganisaties, advocaten, journalisten en bedrijven een rechtszaak aan het En De beslissing of we wel of niet naar de rechter gaan stappen... die kunnen we natuurlijk pas gaan maken als we de tekst met aanpassing hebben gezien. Maar als het kabinet niet naar de tegenstem luistert... dan ligt het wel voor de hand om aan de rechter te gaan vragen dat wel te doen. Ja, eerst wilt u de zaak op papier... en dan wordt bekeken of dat traject verder wordt voortgezet. Maar als ik het zo hoor, dan bent u lang niet tevreden. Nee, dat klopt. Nee. Ja. Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. Dank voor uw reactie. NOS Radio 1-journaal. Twaalf minuten over zeven. Ik praat er nog even snel bij over wat er gebeurde op Radio en TV gisteravond. In Nieuwsuur ging het over uitspraken van justitieminister Grapperhaus. Die ging over de omstreden imam Fawaz Jeneet. Vorige week beklaagde de minister... en ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... zich er nog over dat deze imam niet strafrechtelijk kan worden aangepakt. Grapperhaus beweerde in de Kamer... dat het OM met een vergrootglas naar deze zaak heeft gekeken. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen, zegt verslaggever Bas Haan. Het OM heeft een onafhankelijke taak. Dat is degene die gaat over de beslissing om te vervolgen of niet. En als je dan de nationaal coördinator hebt en de minister... die zelf dat besluit nemen, ja, dat OM is gewoon echt geschoffeerd. En dat, uit die bronnen die ik heb gesproken merk je ook... dat wordt ook zo echt ervaren. Ja. Dit is not dom. Bij pauze had PVV-kamerlid Dion Graus... het ging over de ophef rond de grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Volgens Graus moeten alle betrokkenen partijen toegeven... dat het hele plan is mislukt. Het is als een experiment begonnen. En officieel valt een experiment met gewervelde dieren... en dat zijn, dat zijn gewervelde dieren, valt onder de wet op de dierproeven. Ja. En daar probeer ik nu, omdat de minister alles afschuift... naar de provincie Flevoland, ja. dus ik, dat zijn de beheerders... En daarom probeer ik nu weer terug te komen bij de minister, bij de regering. Ja. Want zij willen graag van dierproeven af. Bij RTL 8 Night ging het over de Johan Cruijff Arena. Vanaf volgend voetbalseizoen is dat officieel de nieuwe naam van de Amsterdam Arena. Ajax, icoon en vriend van de in 2016 overleden Johan Cruijff. Jacques Zwart is dat. Hij kan niet wachten. Ja, dat lijkt me heel leuk. Dan dat dat moet jij je erbij zijn. en veel lawaai maken. Heel mooi. En dat was gisteravond op Radio en tv. Dan nu wat onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd... uit het aanbod van de buitenlandse media. Groot-Brittannië heeft de dochter... van de voormalige Russische dubbelspion Skripal gevraagd... of een Russische vertegenwoordiger haar mag bezoeken. Julia Skripal ligt na de gifaanval van vorige maand in Salisbury... nog altijd in het ziekenhuis, maar is aan beterende hand. En volgens de Britse VN-ambassadrice Peers... mag zij zelf bepalen of ze bezoek krijgt of niet. We hebben een verzoek request van the Russische Consulate. We hebben het it aan Julia Skripal and we await her en we wachten op haar de vader van Julia, Sergei Skripal, ligt ook nog altijd in het ziekenhuis. Met hem gaat het na de gifaanval nog een stuk minder goed dan met zijn dochter. Chris Peters, de oude minister-president van Vlaanderen... vindt het jammer dat er een zwarte pietenspel aan de gang is... over de drugscriminaliteit in Antwerpen. Gisteren zei de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, bij Nieuwsuur... dat de problemen grotendeels worden veroorzaakt... door de, het Nederlandse drugsbeleid. En Peters, die de Wever in Antwerpen wil opvolgen... vindt die beschuldigende vinger niet terecht, zegt hij bij de VRT in dit heel belangrijk dossier, zeker met mensen die geconfronteerd worden... met granaten, met, met kogelinslaag enzovoort... heeft dat geen enkele toegevoegde waarde om te zeggen... het zijn eigenlijk de Nederlanders die ons dat allemaal lappen. Dat brengt eigenlijk niks bij. Ja, en Peters vindt dat er landelijk meer afspraken moeten komen... om de drugsproblematiek aan te pakken in België. Justitie in België heeft de drie ministers... van de afgezette Catalaanse regering verhoord... die in oktober met hun premier, Carles Puigdemont, naar België vluchtten. Spanje heeft een nieuw Europees aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd... en daarvan werden ze formeel op de hoogte gesteld. Daarna werden ze op borgtocht weer vrijgelaten, melden Belgische media. Puigdemont zelf werd onlangs opgepakt in Duitsland... op basis van datzelfde aanhoudingsbevel. Maar hij is voorlopig weer vrijgelaten. En Justitie in België heeft laten weten... geen actieve jacht op die drie ministers... Te beginnen. Het is bekend waar ze wonen en er zou ook geen vluchtgevaar zijn. En in Australië is de afgelopen dagen ophef ontstaan... over de dood van 2400 schapen. De beesten waren samen met meer dan 60.000 andere schapen... op een boot onderweg van Perth in Australië naar het Midden-Oosten. En door de hitte overleefden meer dan 2000 schapen die tocht niet, schrijft de BBC. Hoewel de schapen vorig jaar al verscheept werden... zijn er nu beelden naar buiten gekomen van het, op het schip. De minister van Landbouw zegt in een reactie geschokt te zijn. En hij wil de mensen straffen die verantwoordelijkheid zijn voor de dood van deze schapen. Waar is het aansluiten geblazen? Dennis mooi. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Want tussen IJsselmonde en Charlo staat vijf kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt snel af. is nu nog een kwartier. Het is wel vastgelopen daardoor op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... voor het claimpunt Benelux. Benelux heb je ook een kwartier vertraging. 16,5 minuut over zeven is het. We gaan naar Zuid-Afrika. Jacob Zuma, dat is de oud-president van het land... die wist heel lang te voorkomen... dat dat hij voor de rechter moest verschijnen, maar vandaag gaat het toch gebeuren. Hij staat terecht voor corruptie, uh, voor corrupte wapendeals... die hij zou hebben afgesloten voordat hij president werd. Contact met onze correspondent, Ellis van Gelder. Ellis, um, waar draait die zaak precies om? Ja, dit draait inderdaad om een, uh, om een zaak uh, toen Zuma nog vicepresident was. Uh, Zuid-Afrika heeft uh, na de apartheid uh, een heel uh, nieuw wapenarsenaal aangekocht voor het leger en marine. Ik heb het over gevechtsvliegtuigen, fragatten en helikopters. En uh, daarmee zouden ze gefraudeerd zijn. Uh, er zouden steekpenningen betaald zijn aan een Frans wapenbedrijf. Ja, en hoe sterk staat Zuma? Uh, hij staat eigenlijk niet zo heel erg sterk. Uh, ja, er, er lopen 16 uh, klachten tegen uh, hem. voor witwassen en corruptie. En uh, ja, het is niet de eerste keer eigenlijk dat deze zaak voor de rechter komt. Uh, Zuma zelf heeft zich nog niet hoeven verantwoorden. Maar er is al wel een financieel adviseur van Jacob Zuma... die hier voor de gevangenis in gegaan is. Uh, die heeft die steekpenning aan, uh, aangenomen en die dus is dus veroordeeld. Die heeft dat geld doorgesluist naar Zuma. Maar Zuma heeft altijd gezegd van ja, ik, ik wist voor niks... Ik wist is niet waar dat geld voor was. Dus dat gaat waarschijnlijk ook zijn verdediging zijn. Is er veel aandacht eigenlijk voor deze zaak in Zuid-Afrika? Ja. Ja, enorm veel. Kijk, Zuma heeft, uh, uh, ja, probeert al jaren en jaren iedere rechtsgang te ontlopen. Uh, de kans is ook groot dat hij vandaag weer gaat vragen om, uh, om uitstel. Uh, maar toch is dit wel ja, echt het eerste punt... waarop we hem dus in de rechtbank gaan zien. Uh, dus nee, er is gigantisch veel aandacht voor. En vooral omdat hij nu natuurlijk ook de oud-president van Zuid-Afrika is. Ja, heeft het er ook heel veel, veel Zuid-Afrikanen wel zoiets van... oké, okay, eindelijk moet hij zich nu gaan uh, verantwoorden... Ja, voor ook alle andere corrupte beschuldigingen. Die, die er gedaan zijn de afgelopen decennia. Ja, want, want dat is natuurlijk wel een groot verschil. Hij is geen president meer nu. Eh, op een zijspoor ge gerangeerd, zullen we maar zeggen. Hoe groot is zijn aanhang eigenlijk nog in Zuid-Afrika? Ja, de politie verwacht toch wel uh, ja, enkele duizenden aanhangers... bij de rechtbank die dus uh, pro-Zuma zijn. Uh, dat komt ook wel omdat de rechtszaak dient in Durban. En dat is in KwaZulu-Natal. En dat is de thuisprovincie van Jacob Zuma... waar hij altijd eigenlijk de grootste aanhang heeft gehad. Uh, maar ik denk toch wel dat het merendeel van de Zuid-Afrikanen... is toch wel het sentiment ja, dat ze uh, het goed vinden... dat hij dus uh, nu eindelijk toch ja, uh, zichzelf moet verantwoorden. En ja, dat er toch een soort van rechtvaardigheid komt, hopen ze dan. Goed, Vandaag moet ik zich verantwoorden voor het eerst... voor uh, bij de rechter Jacob Zuma, de oud-president van Zuid-Afrika. U hoorde correspondent Ellis van Gelder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een plan geweest... om mensen uit kamp Westerbork te bevrijden. Dat staat in het tot nu toe onbekende dagboek van verzetsman Arnold Douwers. Die hield in de oorlogsjaren tegen alle regels in... heel gedetailleerd bij wat hij allemaal deed en wat hij beraamde... Historicus Johannes Houwing ten Katen, die ploost dat dagboek helemaal uit... en schreef daar weer een boek over dat vandaag verschijnt. Verslaggever Martijn van der Zanden sprak met hem. Hij hield kleine briefjes bij. Die verstopte hij in jampotten. Nou, En als hij zo'n pot volgeschreven had... verstopte hij die in de tuin of in Dedemsvaart of in Nieuwlanden zelf... al nagelang de plek waar hij toen was. Hoe bijzonder was dat? Eigenlijk is het tegen alle regels van het illegale werk... Het mag helemaal niet, want als het dagboek wordt ontdekt... of als je gevangen wordt genomen en je begint te praten over het dagboek... dan lap je iedereen erbij en is iedereen de sigaar. Er ja, staan allemaal namen in natuurlijk. Daar volgt het straftransport van iedereen... en dan gaat iedereen een dood tegemoet. Toch nam Douwens het risico en kon honderden joden redden. Het transport van 5 april 1944... Maar niet iedereen uiteraard. Van Westerbork naar Theresienstad. Bij deze wagon is op het terrein van voormalig kamp Westerbork... een geluidsmonument. 225. Personen. Onder andere ingesproken door mensen van de NOS. Barbara Aal, vijf jaar. Er worden transportlijsten opgelezen. Frits Aal. 30 jaar. In het dagboek beschrijft Douwers hoe ze mensen van deze plek willen bevrijden. Ze waren van plan om met een aantal vrachtwagens het kamp in te rijden. Ze hadden het Nederlandse marechaussee waarschijnlijk omgekocht. Er was veel geld beschikbaar, 30.000 gulden. Waar kwam dat vandaan? Dat weten we eigenlijk niet. En dat is een van de redenen dat ik denk dat er nader onderzoek moet komen... naar deze bevrijdingsacties. Want er is erg veel wat we ook over deze bevrijdingsactie nog niet weten. Maar het is ook internationaal gezien erg belangrijk. Want van dergelijke bevrijdingsacties acties in andere verzamelplaatsen of doorgangskampen... in Dransier of in Mechelen, in België of in Frankrijk... hebben we nog helemaal nooit gehoord. Ook herinneringscentrum Kamp Westerbork wil meer onderzoek. Nou ja, er is ook heel veel gedocumenteerd de afgelopen jaren. En het is ook een kwestie van gewoon goed onderzoek doen... Hè, bij archieven om dit... Uh complete bevrijdingsplan en de relaties en, en binnen het kamp zelf verder te onderzoeken. De bewaking was toen ook in de handen van de SS hier in, in kamp Westerbork. Dus ja, voor ons is dit van onschatbare waarde. Het transport van 5 april 1944 van Westerbork naar Boegenwald. 23 personen. Houwink ten Kaat heeft ook nog meer vragen waar die antwoord op wil. Rosa Schattenveld Epstein... Jaar. Dat bevrijdingsplan dat zou in 1943 44 ten uitvoer gebracht moeten worden. Was dat ook niet rijkelijk laat? Ja, dat is een van de dingen waar ik heel graag een antwoord op zou willen weten. Want op het moment dat men dit plan bedenkt... is ongeveer 80% van de Nederlandse Joden al weggevoerd. Dus de vraag wordt dan, waar bedenken ze het dan pas? En ik vermoed dat dat komt omdat men niet willekeurige joden wilde bevrijden... maar men aan bijzondere groepen of aan bijzondere mensen dacht. Waarom is dat uiteindelijk niet doorgegaan? Omdat twee... Onderduikers die in het complot zaten als gevolg van verraad in Amsterdam zijn gearresteerd. En omdat Douwens en de anderen in Drenthe die dit aan het plannen waren... niet wisten of die gepakte onderduikers dat hele verhaal zouden vertellen... aan de politie die ze aan het verhoren was. Dus toen werd het hele plan te riskant. Het is nu 2018. Waarom horen we er nu pas van... Nou, het is altijd een droom van Douwens geweest om het dagboek uit te geven. Daarom heeft hij laat in zijn leven ook nog een Engelstalige vertaling gemaakt. Dat is er door verschillende omstandigheden nooit van gekomen. Maar mijn Engelse collega Bob Moore heeft het dagboek als eerste herontdekt. En gelukkig waren de dochters van Douwes en een nicht van hem die de rechthebbenden waren, eh, bereid om aan dit project mee te werken. Historicus Johannes Houing ten Katen was dat... over dat bijzondere dagboek van Arnold Douwes, verzetsman. Nu hoorde een bijdrage van verslaggever Martijn van der Zanden. Nu, terug naar 1974 met het Electric Light Orchestra. That is can't get it out of my head.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 Half acht de hoofdpunten van het nieuws. De Raad van State is kritisch over het initiatief wetsvoorstel van de linkse partijen waarin wordt geregeld dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een vast contract. De Raad noemt de wet van GroenLinks, SP en PVDA ontoereikend, complex en kostenverhogend.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 En president Trump wil 2.000 tot 4.000 militairen... naar de grens met Mexico sturen. Hij is van plan ze daar te houden... tot een groot gedeelte van de muur op de grens... tussen de VS en Mexico is gebouwd. Dan de weersverwachting bij Weerplaza zit. Marco Verhoef, Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En ik heb goed naar je geluisterd de hele week. Het wordt geen verkeerde vrijdag, hè? Nee hoor, absoluut niet. Het is alleen fris om mee te starten... want op veel plaatsen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Um, in het westen net iets erboven en in het oosten net iets eronder... tot min 2 aan toe. Nou goed, die temperatuur gaat natuurlijk zometeen wel snel omhoog, want de zon schijnt. Er trekken wat sluierwolken over, misschien dat de wolken in de loop van de dag ook wel wat dikker worden. Maar het blijft in elk geval droog. Een matige zuidoostenwind zorgt voor zachte aanvoer. Het wordt uiteindelijk zo'n 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Nou, dat is mooi. En dan het weekendweerbericht. De zaterdag en de zondag. Hoe ziet het weer ja, er dan uit? De temperatuur zit nog wat verder in de lift, want morgen wordt het op veel plaatsen in het binnenland 18 tot 21 graden. De hoogste waarde in Brabant en Limburg ga ik vanuit. Met flink wat zon, ook wel dikke sluierwolken en in het westen worden de wolken dikker. Zondag zijn de wolken in het westen zo dik dat er in de ochtend misschien eventjes wat lichte regen valt. Maar daarna wordt het ook daar weer droog. In het oosten nog regelmatig de zon erbij en ook zondag temperaturen van 18 tot 20 graden. Dus wat dat betreft mogen we best een lenteweekend verwachten. Marco Verhoeven dat dan. Dennis mooi met Filenieuws. Uh, vooral problemen in de regio Rotterdam vanochtend. Door een ongeluk op de A15 richting Europoort. Bij het knooppunt Benelux is het vastgelopen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Ze zijn nu ook aan het tunnel doseren. Dus het gaat nog wel even duren voordat de file daar is opgelost. A15 van Nijmegen naar Rotterdam. De, bij hardingsveld giessendam 3 kilometer en 10 minuten extra. En 20 minuten vertraging op de A44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 Vijf minuten over half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Centrale bankiers van over de hele wereld zijn in Amsterdam om te praten over het klimaat. Al langer waarschuwen ze dat financiële instellingen miljarden hebben gestoken in bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen. Investeringen die door de klimaatverandering en het klimaatbeleid op termijn wellicht minder waard worden. En de afgelopen jaren zijn Nederlandse pensioenfonds en verzekeraars zelfs meer geld gaan steken in die bedrijven. Olaf Slijpen zit in de directie van de Nederlandse bank. Is er vandaag ook bij, meneer Slijpen? Goedemorgen. Goedemorgen. Uit welke landen komen er allemaal collega's? Ongeveer 30 landen uh, van over de hele wereld. Dus een hele grote groep. Ja. En u gaat praten dus over de investeringen van financiële partijen in fossiele brandstof, althans bedrijven die zich daarmee bezighouden. Om wat voor investeringen gaat het dan? Nou, dat kan, dat kan over van alles gaan. Het gaat in de eerste plaats over uh, zeg maar zowel banken... maar ook verzekeraars en, uh, en ook pensioenfondsen. Dat noemde u al. Um, en er zijn twee aspecten. Dus waar we naar aan de ene kant uh, aandacht voor vragen... is het feit dat deze financiële instellingen... Um, uh, inderdaad in wat wij dan noemen... Uh, uh, bruine sectoren uh, investeren. Nou, dat kan op zich. Maar belangrijk is dat ze met name de risico's daarvan uh, voor ogen hebben... Uh, en daarnaast uh, spreken we ook over de rol... die de financiële sector kan spelen bij uh, de verduurzaming. Uh, maar ook daar zitten natuurlijk weer risico's aan vast. Het is goed dat de financiële sector daar ook de verantwoordelijkheid neemt. Hè, maar uh, ja, om nu maar massaal in uh, ik noem maar even de windmodus of de zonne-energie, of hè, wat die smeer zei, euh, te gaan investeren. Ja, daar moet je ook weer goed over nadenken. Dat is ook niet verstandig om ineens zomaar alles, in die, zoals u dat noemt, de bruine sector, dus dat zijn de olie- en gasbedrijven, dat soort zaken, om dat uh, tabé te beter zeggen en dan uh, maar dan naar die nieuwe energie te gaan. Ja, dit is dus iets genuanceerder dan, uh, dan dat. Het belangrijkste vinden wij vooral dat financiële instellingen, Zeg maar de risico's die uh, gepaard gaan eigenlijk met de klimaatverandering... en de, wat wij dan noemen de energietransitie... dat ze die goed uh, op het netvlies hebben en ja, daar ook naar handelen. En uh, dat zit zowel aan die bruine kant als ook aan die groene kant... om die kleuren nog maar even te gebruiken. Ja. Hebt u de indruk, want kijk, wat, wat er in die andere landen gebeurt... kan me voorstellen dat dat wat verder weg is. Daar hoort u vandaag ongetwijfeld ook meer over. Maar dat die uh, instellingen in Nederland daar goed mee bezig zijn... dat dat op een beetje op koers ligt? Ja, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we in Nederland redelijk voorop lopen. Het is ook niet voor niets, zou je kunnen zeggen... dat deze conferentie in Amsterdam bij de Nederlandse banken plaatsvindt. En we hebben samen met zeven andere centrale banken en toezichthouders... ook een netwerk opgericht om hier inderdaad de komende jaren verder, verder aan te gaan werken. Met name Nederlandse pensioenfondsen. Die zijn hier echt leidend in de wereld. En met name de grote pensioenfondsen. Uh, maar ook bij uh, verzekeraars en banken zie je uh, geleidelijk aan uh, dat hier zeer veel, uh, veel meer aandacht voor. Uh. Nou, maar toch, ik, ik begrijp dat de pensioenfondsen uh, dat, dat die investeren juist meer in deze industrie. Blijkt uit, uh, uit de cijfers. Uh, alleen al voor meer dan 100 miljard gestoken in bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen. Dus zien ze die urgentie dan echt wel? Nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen om de aantallen. Hè. Het gaat ook om, uh, uh, wat ik al eerder zei, het risicomanagement. Hè. Welke, ben je in staat om de risico's goed uh, uh, te beheersen... en uh, uh, heb, je, heb, je, heb je dat zeg maar, nogmaals goed, goed, voor de, goed voor ogen? Uh, dus alleen maar kijken naar uh, de aantallen. en die, die, Dat kan ook, want die variëren inderdaad, dat is van jaar op jaar. We vragen nu, uh, ieder jaar consequent vragen we ook uh, die data uit... Het is ietsje te kort op de bocht om te zeggen... Ja, het is een jaar gestegen, dus uh, ze trekken zich er niks van aan. Het is wel wat genuanceerd. Het, het kan zijn dat je op de korte termijn nu nog wel daarin investeert... maar je moet in ieder geval je plan klaar hebben op de langere termijn. Dat sowieso, ja. ja, ja. Uiteindelijk zul je toch moeten afbouwen, denk ik... als het gaat over die fossiele brandstoffen. Hoe gaat uw verzekeraars zover krijgen dat ze de belangen daarin gaan afbouwen? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk aan uh, de, de, de financiële instellingen zelf... om zeg maar, te bepalen waar ze in beleggen. Dat als toezichthouder uh, gaan we dat niet voorschrijven. Hè? Dat, uh, wij gaan niet op de stoel van de bestuurder zitten... Uh, zeg maar, zelf het sturen in handen. Maar als zij zelf uh, in de smiezen hebben... Ja, wat zijn de risico's? Hè? Uh, dan, dan is dat een proces dat, zou je haast kunnen zeggen... eigenlijk op een gegeven moment ook vanzelf gaat... En, je daarnaast dus ook zult zien dat financiële instellingen uh, ja, veel meer uh, ook zullen zien welke kansen er juist zitten in die verduurzaming van, uh, van de economie. Want er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die uh, juist inspelen op uh, verduurzaming, uh, weg van olie en gas naar duurzame energiebronnen. En daar liggen juist ook weer mogelijkheden, ja. ook voor de financiële sector. Ja, maar ook daarvan zegt u, alles met beleid... niet gelijk uh, ruziegloos daar als een dollar in springen. Ja, nee, goed, u, u kunt van de toezichthouder niet veel anders verwachten. <laughs> die boodschap. Dus inderdaad alles met beleid... maar altijd goed naar de risico's kijken. Dank voor uw reactie. Olaf Slijpen is dat, divisiedirecteur... bij de Nederlandse Bank. Dan die handelsoorlog. Nieuwe stap in die handelsoorlog... tussen de Verenigde Staten en China. Amerikaanse president Trump die wil China nieuwe importtarieven opleggen... ter waarde van 100 miljard dollar. De afgelopen dagen kwamen de landen over en weer... Met maatregelen, u hebt dat ongetwijfeld al een beetje gevolgd. Nick Wouters, zeker, van de NOS Economie Redactie. Inderdaad, goedemorgen. Goedemorgen, Nick. Tot nu toe noemen we het een, een dreigende handelsoorlog... of is die eigenlijk al volop bezig? Ja, je zou het eigenlijk wel zeggen. Het heeft alle kenmerken van een handelsoorlog... waarbij land A problemen heeft met een bepaald uh, praktijk van land B... en daarmee met uh, maatregelen komt, met tarieven invoert. Maar vervolgens zie je dat land B dan reageert... en land A weer daar bovenop gaat. En er wordt van alles bijgehaald, van allerlei soorten producten... van vliegtuigen tot auto's... Sojabonen, batterijen, gehoorapparaten zelfs. Ook nog. Verzin het maar. En het staat op een van de lijsten van de, de, die landen. Dit is wel een echte handelsoorlog. Ja, het is nu wel ja. op gang. Wat, wat, heeft, wat heeft Trump nu weer aangekondigd dan? Hij heeft nu gezegd: Nou ja, China had van de week gezegd: Wij, wij mm -hmm. komen met maatregelen. En hier gaat, heeft Trump nu weer op gereageerd. Hij heeft gezegd: uh, dit, is, uh, dit gedrag is niet uh, gepast uh, van China. Ze uh, hebben ervoor gekozen in reactie op onze maatregelen om onze boeren kapot te maken. En dat doelt hij op graan bijvoorbeeld... waar importtarieven worden ingevoerd, op de sojabonen. Hij heeft gezegd, wij gaan nu weer met nieuwe maatregelen komen... die moeten een waarde hebben van 100 miljard dollar. Welke producten dat zijn, weet ik nog niet. Daar gaan we nu een mooie lijst van opstellen. Maar we gaan in ieder geval weer eroverheen. Wij komen weer met onze eigen maatregelen. Want ja, China maakt duizenden van onze fabrieken kapot de afgelopen jaren. Hij geeft nog eens een keer aan waarom die noodzaak er is voor die maatregelen... Miljoenen banen zijn al verdwenen. Dus we moeten dit gewoon doen. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat China hier dan weer op reageren? Ja, nou, wat denk je? <lacht> Die komen ook weer met maatregelen. Ja. Tenminste, ze hebben in ieder geval al uh, een statement uitgedaan... en gezegd dat, uh, nou ja, wij willen geen handelsoorlog. Dat hebben ze eerder al gezegd. Maar ja, als ze het willen, dan kunnen ze het krijgen. Dan, dan uh, staan we wel ons mannetje en dan gaan wij ook met uh, onze maatregelen komen. Dus daar gaan ze nu op broeden. Ze moeten ook weer een lijst gaan opstellen met allerlei soorten producten. Voor China is dat wel wat moeilijker dan voor de Verenigde Staten. Want het grote probleem is juist dat Amerika veel spullen verkoopt. Eh, niet binnenhaalt uit China. En Amerika, eh, China weer veel producten... Heh, nou moet ik het even goed zeggen. Hè? China verkoopt veel producten aan Amerika. En Amerika niet zoveel producten aan China. Dus China kan niet zo heel veel terug doen. Want ze halen gewoon niet zo heel veel producten uit Amerika. Dus dat wordt wel even zoeken om eh, die lijst op te stellen... China heeft trouwens wel een, een ander groot uh, uh, wapen in het pakket. Ze bezitten heel veel schuld van de Verenigde Staten. Ze zijn een grote schuldeiser. Daar kunnen ze het ook nog op gaan gooien. Daar kunnen ze ook nog, uh, dat kan ook nog ja. een konijn zijn wat uit de hoge hoed komt. Daar hebben ze het vooralsnog niet over. Maar dat zou nog kunnen. Het is wel een belangrijk gegeven. En afgelopen weken leidde die dreigende handelsoorlog... die dus nu eigenlijk gewoon aan de gang is... Uh, to, uh, leidde tot, tot zorgen op de beurs. Hoe is dat nu? Ja, dat valt nog mee, die aankondiging van Trump... die kwam na sluiting van uh, de handel in uh, New York. Dus die daling, daar, uh, daar is nog geen daling te zien. Maar je zag wel al meteen uh, uh, reacties in de nakoersen, de nahandel. We moeten straks zien wat er natuurlijk straks gaat gebeuren. Beurshandelaren denken wel, die dachten nog deze week... er gebeurt heel veel achter de schermen wat wij niet zien. Misschien wordt er aan een akkoord gewerkt... en oh. is dit gevecht voor de bunen en komt er straks een akkoord uit... Heel veel van die maatregelen zijn bijvoorbeeld ook nog niet ingevoerd. Hè. Dat gaat nog gebeuren. Dus uh, misschien wordt dat nog wel afgewend. Ik denk dat die zorgen nu wel weer iets uh, uh, sterker worden... nu ze weer die reactie van Trump hebben gehoord... en die felle woorden van Trump en die felle woorden uit China weer. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie was dat. Dan nu Elisabeth met het Sportnieuws. In Engeland is dartslegende Eric Bristow overleden. De Crafty Cockney, zoals zijn bijnaam luidde, was vijfvoudig wereldkampioen en overleed aan een hartaanval en dat gebeurde terwijl hij een Premier League wedstrijd in Liverpool bezocht, vertelde de voorzitter van de PDC, de professionele dartsbond aan de BBC. En toen het bericht het aanwezige publiek bereikte, ontving Bristow een minuten durende ovatie van het publiek. Emotionally Charles, now I hear that Sad news tonight, Eric Bristow has died at the age of 60. He was here in Liverpool this evening and the crowd still singing his name. Ja, en ook voormalig wereldkampioen Raymond van Barneveld was in Liverpool... en hij reageerde via Twitter geschokt. Ik heb er geen woorden voor, ik ben kapot. Hij was darts. hij betekende veel voor me... en ik kan het niet geloven, al dus Raymond van Barneveld dus. Een van de grote veranderingen in de Formule 1 dit jaar... is het ontbreken van de bekende pitspoezen. Dat zijn die schaars geklede modellen die promotieactiviteiten doen. Maar de Formule 1 besloot met die traditie te breken... omdat het niet meer bij de normen en waarden van deze tijd zou passen. Maar in Monaco zijn de... Pitspoezen gewoon van de partij, schrijft de Franse krant Nice Matin. De voorzitter van de Autosportbond zegt... dat de gastvrouwen model- en PR-opleidingen hebben voltooid... en die ervaring daar om kunnen zetten in goed betaald werk. Maar bij de andere Grand Prix zijn de pitspoezen dit seizoen vervangen door kinderen. En in de kranten wordt vanmorgen veel aandacht besteed aan de hel van het noorden die zondag wordt verreden. Parijs-Roubaix. En vooral Nicky Terpstra staat in de belangstelling. De winnaar afgelopen zondag van de Ronde van Vlaanderen. De Volkskrant heeft twee pagina's ingeruimd voor andere hoofdrolspelers, namelijk de Kasseien. Op de middenpagina zijn 24 foto's te zien van Kasseienstroken. En de fotograaf verwijst daarbij naar de Eerste Wereldoorlog, omdat Parijs-Roubaix dit jaar in het teken staat van de wapenstilstand die 100 jaar geleden op de startplaats werd ondertekend. Dennis mooi, geen kasseien, maar wel nee, files. Uh, ja, op het asfalt. Uh, 21 zijn het er. Maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Hooguit een paar minuten. A28 van Zwolle naar Groningen. Daar heb je nu een kwartier vertraging... tussen Eelde en het knoppend Julianaplein. En op de A44 richting Amsterdam voor het knoppend Burgerveen... staat 4 kilometer door een ongeluk op de A4. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Mocht wat kosten, schrijf even mee. Wouter Hamel, Simon Kipski, dit is Make My Day. Simon Kipski, samen met Wouter Hamel, dus make my day. Elf minuten voor acht is het. Um, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... wil dus dat alle rookruimtes in de horeca binnen twee jaar dichtgaan. Haagse bronnen melden dat aan de NMS... dat de staatssecretaris die erover gaat... Blokhuis dat vandaag in de ministerraad zal gaan voorstellen... Staatssecretaris reageert daarmee op de uitspraak van het gerechtshof... in een rechtszaak die Clean Air Nederland heeft aangespannen. Half februari oordeelde het hof dat speciale rookruimtes... in horecagelegenheden, dat die ook dicht moeten. De ruimtes vormen volgens de rechter niet langer een uitzondering... op het rookverbod dat sinds 2008 geldt in de horeca. Tot zover het juridische verhaal. En dan nu de reactie van de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... Robert Willemsen. Meneer Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan... Nou ja, kijk, als de, uh, de uitspraak van de rechter gevolgd was... dan hadden per direct uh, dicht moeten en uh, rokers, uh, eh, nog steeds 25% van onze gasten, op straat gestaan. Dus wij zijn blij met het voornemen uh, van de staatssecretaris... om in incassatie te gaan. Als het dan al gaat op welke termijn uh, redelijk is voor die overgang... Ja, maar dat dan is ook uh, even een ju juridische truc, zeg maar. Incassatie gaan betekent dat de zaak dus wordt aangehouden. Dus dat betekent in, in, in de praktijk gewoon uitstel. Ja, dat betekent uitstellen in ieder geval uh, daar binnen. En daar gaan wij vanuit dat de staatssecretaris ook met ons gaat overleggen. Uh, wat dan uh, redelijke overgangstermijnen zijn, et cetera. Ja, maar even los daarvan, want dat moet dus allemaal nog uitgevolgd worden. Sowieso moet het, uh, wordt het vandaag in de ministerraad besproken, kennelijk. Uh, ja. Maar als dit dan de uitkomst is, kun, kan de horeca daar dan mee leven? Want dat betekent dus dat er gewoon binnen niet meer gerookt gaat worden. Nou ja, we zien dat liever anders. Alleen uh, het steeds breder gedragen rookvrije uh, uh, generatieverhaal. Dat zou een keer moeten. Wat wij belangrijk vinden is dat er een goede overgangstermijn komt. En dat het niet alleen, zoals uit de uitspraak van het Hof blijft geldt voor horeca. Maar ook voor kantoren, overheidsgebouwen, et cetera. Dat het uh, gelijkgesteld wordt aan elkaar. U wil niet, niet dat het alleen, alleen voor de horeca gaat gelden? Nou, dat zou zelfs onwinnig zijn, want bij ons is nog een groot deel van de gasten hè, die daarvoor staan. Het is natuurlijk gek dat ik in een, in een ziekenhuis uh, nog steeds rookruimtes vind. Uh, en dat dat in de horeca dan specifiek niet meer zou mogen, dat ja. is gek. Overigens, er zijn ook steeds uh, meer ziekenhuizen die er toe over gaan... dat er in het ziekenhuis al helemaal niet en, en zelfs niet eens op het trein mag gerookt worden. Nou ja, maar dat is nog geen beleid. Uh, en waar we het nu over hebben is dat uh, rookruimtes, dat zou een stukje beleid vanuit de overheid zijn. Nou, daar zal in ieder geval de komende tijd om duidelijkheid over moeten komen hoe ze dat zien. Ja. Ik, ik zag toch ook al wel wat reacties, ook trouwens in de kranten. En uh, ik hoorde ook wat reacties van mensen, uh, dus bij de hoorlijke ondernemers, die, die, vinden het, uh, uh, die vinden het niet kunnen. U bent uw nog vrij gematigd, als ik het zo hoor. Nou ja, niet uh, gematigd in die zin, maar soms. Uh, kijk, wij zijn al uh, verheugd dat die uitspraak die uh, men in had kunnen voeren, wel, wel juridisch gezien... Mm -hmm. dat die nu van de baan lijkt. Natuurlijk zijn wij niet blij, omdat we in een speelveld zien... waarin uh, bepaalde delen van het land uh, mensen steeds meer uh, de, de keten ingedreven worden... waar ze nog steeds kunnen roken, uh, of andere plekken. Keten die ze dus zelf hebben opgericht. Ontstaan. Precies. En, en, en, en huiskamers uh, waar, waar dit soort dingen ontstaan. Dus wij zijn niet blij met deze ontwikkeling. Alleen als je kijkt van wat er lag en dat er nu in ieder geval over nagedacht wordt om dat op een andere manier te doen... Nou, dan zijn wij daar blij mee en daar hebben wij ook naar gestreefd. Dank voor uw reactie. Robert Willemsen is dat de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Er komt een opvolger voor de Concorde, het bekendste supersonische vliegtuig van de vorige eeuw. En lift-off! Dit was de Concorde, neem ik aan, toch? Ja, ja. NASA heeft nu vliegtuigbouwer Lockheed Martin de opdracht gegeven... voor de bouw van een nieuw toestel, de X-Plane. Joris Melkert is docent luchtvaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over die X-Plane? Wat is daarover bekend? Nou, wat, uh, wat NASA gedaan heeft... die heeft uh, een tijdje geleden Lockheed Martin een ontwerpopdracht gegeven... om eens te kijken hoe zou nou een modern... Super zo'n vliegtuig eruit zien. Een vliegtuig dat sneller kan vliegen dan het geluid. En blijkbaar was dat zo interessant dat ze nu hebben gezegd: Nou, ga er nu maar eentje maken. Een, een experimental, dus een experimenteel voorbeeld. Vandaar ook de naam Explain. Ja, snap ik. En, de, en die moet dan de Concorde uiteindelijk gaan vervangen. Nog even voor de, de jonge luisteraars: de Concorde, wat was dat ook alweer? Nou, Concorde was een vliegtuig dat twee keer de snelheid van het geluid kon vliegen. Het vloog dus boven de geluidssnelheid, vandaar dat ook een super Soul vliegtuig heette. En die is ontwikkeld uh, door de Engelsen en de Fransen samen eind jaren 60, begin jaren 70. En heeft tot 2003 gevlogen en toen is die uh, uit de vaart genomen omdat het te duur was, te lawaaiig. Uh, eigenlijk geen economisch succes. Ja, een karakteristieke kromme neus had hij hè? Ja, om, om, om zo hard te kunnen vliegen, heb je een hele spitse neus nodig. Maar tijdens de start aan landen kun je daar niet overheen kijken. Dus er werd de neus naar beneden geknikt. Ja. En, en je deed van Parijs naar New York, deed je er drie uurtjes geloof ik over? Hè? Ja, drie, drieënhalf uur, een beetje afhankelijk van de wind. Uh, maar dat ging uh, ja, twee keer zo snel als, uh, als nu eigenlijk. Uh. Ja. En goed, hij werd dus, hij werd dus uiteindelijk uh, werd besloten om er niet meer mee te vliegen, want dat kon gewoon niet meer uit. Nee, ik kon niet meer uit. En, en uh, wat ook zo is, als je supersoon gaat vliegen... dan, dan zeggen we in een volksmond, dan vlieg je door de geluidsbarrière heen. Nou, dat bestaat eigenlijk niet. Maar het effect wat je wel hebt... is dat je op de grond waar je overheen vliegt, hoor je dan harde knallen. Dat, dat is dan de geluidsknal, de, de mm -hmm. sonic boom, zoals het in vaktermen heet. En dan heel snel werd duidelijk dat we dat gewoon niet willen hebben. Dus supersoon vliegen over land werd dan heel snel verboden. En het, eigenlijk kon het alleen maar boven de oceanen. Uh. Maar dat, dat probleem hou je... Nou ja, het idee is nu, van als je nou wat, wat langzamer gaat vliegen, het is niet twee keer de geluidssnelheid zoals de Concorde, maar, maar anderhalf keer de geluidssnelheid. En als je nou moderne technieken toepast, want aerodynamisch gezien zijn we 50 jaar verder in feite, dan hopen ze dat nou die geluidsknal zo zacht is dat je misschien wel weer supersoon boven land zou mogen vliegen. Hè. Maar uh, die, die tijd, want dat was natuurlijk in het aantrekken van die Concorde... ook uh, in drie uurtjes even naar New York vliegen... dat, dat gaat dan niet meer, begrijp ik? Nee, het gaat, wordt iets, iets meer, maar, maar niet vreselijk veel meer. Zoals uh, zich valt dat, uh, valt, dat dan wel mee. Dus je bent sowieso sneller, significant sneller dan huidige vliegtuigen. Uh. Ja. Oké, okay, dus daarin zal die explain van de Concorde verschillen. En, en, en waarin nog meer? Nou, dit is nu maar een, uh, een experimentteeltoestel. Concorde was echt een passagiersvliegtuig voor, voor 100 passagiers. Dit is gewoon een, een eerste prototype. En daar zijn wel bedrijven die inmiddels bezig zijn... met ook commerciële varianten te ontwikkelen. Maar dat zijn meer uh, ja, grote businessjets voor enkele tientallen passagiers. Dan nou, nog niet voor 100 passagiers of zo. Hè. Nee, nee, want ja, als je dit toch allemaal zo hoort... het, het kan toch bijna niet zuinig en, en niet, laten we zeggen... milieuvriendelijk zijn allemaal. Nee, nee, nee. Dus ik, ik denk ook niet dat het door zal, uh, zal breken. Het zal, zal toch een vrij exclusief product uh, gaan worden. En het is ook zo dat naarmate je sneller gaat vliegen... heb je meer luchtweerstand en heb je dus meer brandstof nodig. En met, met de akkoorden van Parijs in ons achterhoofd... moet eigenlijk juist minder brandstof gebruikt worden in de luchtvaart... in plaats van meer. Ja. Dus in die zin denk ik dat het nogal wat op problemen gaat stuiten. Dan. Nou ja, goed. Ze zijn er nog druk mee bezig. Dus we moeten maar eens wachten of die er dan ook echt gaat komen. De Explain ja. dus. We houden hem in de gaten. U zeker? Dat was uh, Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. NTO Radio 1. Vanavond van half acht tot half negen. Mandiare. Live vanuit de Kampveerse Toren in Veren is alles Zeuws wat ter tafel komt. Zeewier, zeevruchten en Oosterschelde kreeft. Luister naar Mandjaren.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 Nog tot en met dit weekend betalen wij voor jou de BTW op vele vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Haal lekker voordelig een nieuwe woonstijl in huis. Carpetrite, de vloerenspecialist. Even de laagste hypotheekrente opzoeken. Hm, niet verkeerd. Staat dat huis nog te koop? Ja, meteen een bezichtiging plannen. Zo, nu nog even een hypotheek. Ah! Ja, de Doe-Het-Zelf-hypotheek van Money You. Regel jezelf online.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 Iedereen kan nu even een paneeltje pakken. Voor een scherpe prijs, kies één van de toppanelen op energiedirect.nl en zie meteen wat je bespaart. Energiedirect.nl. Lekker shine! Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl/slash shortlist. NTO Radio 1.